Mijn naam is Arwin. Ik ben Johnny. We wensen je hele fijne kerstdagen. En veel plezier met je schoonfamilie en de kalkoen. Ja, dit is Dave en uh, dat is Patrick van Dex and Drums and Rock and Roll. En uh, ik wens jullie een pretzame kerstmis. Een pretzame kerstmis, ook voor mij. En met heel veel goede muziek en uh, heel veel lekkere eten. Lekker eten ook? Lekker eten. ook. Als er maar geen drank bij is, dan daar hou ik niet van. Nee, bah, Fijne kerst, hè. Hallo, dit is Adrien Pom van 501 Classics. Ik wens iedereen een fijne kerst en een gelukzalig 2012... Voorlichting redt levens. Voor mijn 1,50 euro helpt u jongeren zich te beschermen tegen aids. SMS voorlichting naar 4333. Doe het maar. Hallo, ik ben Theo Vriet van Blabablog.nl... en ik wens alle luisteraars van Radio 501 heel vrolijke kerstdagen. Hoi, ik ben John Spijker en ik wens alle luisteraars van Radio 501... een zalig kerstfeest en een fantastisch 2012...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 De rijgas bezig uw glorieuze kerstdagen. Is voor, is voor mij ook kerstmis? Zoals het vroeger wordt, wordt het toch niet meer, hoor, dat lied. Zoals bij opa en oma. Dit is Rob Ricard, live in Studio 11. Ik wens alle luisteraars van Radio 501 hele prettige kerstdagen. En ik wens alle luisteraars van Radio 501 een prettige kerstdagen.